Ik kon u niet doden zonder bewijs. Dat was een lente. Allemaal te wijd aan die laatste droppen. Een lente. Maar opeens herinnerde ik mij. Ik zou je bewijs graag horen. U hoeft geen hoop te koesteren. Ze komen hier nooit bij tijd. Ik kan deze trekker overhalen voordat zij de voerdeur bereikt hebben. Bewijs. Ik zal u het bewijs geven. U herinnert zich nadat de anderen eraan waren dat ik bij u kwam voor mijn laatste briefing. Ik zat in de kantine... en liep langzaam door de gang naar uw kantoor... en klopte aan. Billen?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 tot ziens Brian en veel geluk. De ben op in zijn plaats. Kijk, dit is de vlucht. Halverwege het kanaal. En toch waren ze er zinig. Ze stonden op met te wachten. En u was de enige die op de hoogte was. Vaarwel, Sir Charles. Brian, luister. Je moet luisteren. Jij ja, hebt gelijk. Ik liet ze weten waar je zou landen. Ik zei door een sector dies in een code... waarvan ik wist dat hij door de gestapel ontcijferd kon worden. Maar de andere vijf heb ik niet verraden. Jij deed dat. Wat bedoelt u? Die vriendin van jou, die jij iedere avond opbelde.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 U gaat de gang maar, Sir Charles. Hé, hey, wat ruik ik hier? Een sigarenrook. Hoe gaat het met je hoofd, Brindel? Een beetje gevoelig, Sir Charles. Gaat weer. Dus hij heeft zichzelf doodgeschoten. Ja. Ik zou gezworen hebben dat hij u zijn pistool al gegeven had.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 Die kunnen we dan maar beter opzeggen. Oh nee, Brindel, hou maar aan. Je kunt nooit weten wanneer we hem nog eens nodig hebben. De laatste ontsnapping. Dit was een detective van de Engelse schrijver R. D. Wingfield. Vertaling: Klem Schouwenhuis. Personen: Seaton, Erik van Ingen. Commissaris Dolsen Wim Kouwenhoven.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 Van Eek. Met dank aan de Rijkspolitie van Kortenhoef voor haar medewerking aan bepaalde geluidseffecten.